Maandag staan de verdachten voor de rechter. Prinses Christina is in Den Haag in besloten kring gecremeerd. Dat gebeurde na een afscheidsbijeenkomst in het koetshuis van de koninklijke stallen. Daar waren leden van de koninklijke familie, vrienden en andere genodigden bij aanwezig. Prinses Christina overleed afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.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 Dat was de opening van deze Alternative FM op donderdag 22 augustus. Ik had het al aangekondigd op Facebook. Deze van Ruud Haling, Erasing Mountains. We kennen Ruud natuurlijk ook met een nummer van hem. Wat, hij, ja, wat geschreven is over dit dorp. Dat had meer een tragisch achtergrond. Dat ging over een meisje uit Zambia... dat hier met een gastgezin naar het strand is gekomen.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 Vier stuks. En die ga je straks ook allemaal horen in deze uitzending. Dat zeggende gaan we gewoon ook kijken wat er voor op het lijstje hebben staan. Zoals bijvoorbeeld deze. Die staat er al nagelvast in. Lizzie V. met Borderline. You wanna see what I got.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 Park, to love whatever I've done No matter how I fall apart We fit together as one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 Werk, dus, wat je ja, gemaakt. Ja, het is het HBO. Ze, ze zijn volgens zijn studenten. mij. Oké. Okay. Maar hebben ze dat allemaal niet zo door? Of nee, nee, nee, ik heb nog niet echt het idee dat om ze allemaal te lezen, maar misschien ja, we uh, nou vanavond wel. Maar uh, het is niet alleen uh, dat wat je doet, je maakt ook liedjes. Yes, ja. Ja. Dus dat, uh, dat doe je ook. Yeah. Uh, nou heb ik uh, iets. Uh, ja, uh, de titel: Legglong.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 van blubberzout Prinses met gouden haren depots van je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 En dat meeuwen, merk je dus al. Die hier, dat is ook wat, hoor. Die um, ja, maar die hoort er ook bij. Dus heel ik vind het wel, dat, dat, is, dat zijn ook hele leuke. Wat je <laughs> daar hebben verteld, hebben we ook nog een anekdote over. Want het is een filmpje. Dat is wel, heel, dat is wel geinig. Uh, want de mensen worden ook gewaarschuwd als ze bij een viskar staan. Ja. Hè, Broedersberg. Om maar even gewoon bekennen erbij uh, bij te halen.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 wegbroodje met vis. Ja. Dus, uh, en als je niks ziet te eten, ze vliegen gewoon uh, ja. heel, heel goed. Ik, ik heb het zelf uh, ook en, gehad. Dus dan loop ik op het raadhuisplein <laughs> en ik zat dan een croissantje. En op een gegeven moment denk ik: wat voel ik nou? Was dat een brutale rotmeel die, uh, die mijn broodje wilde stelen? Zin, soda ja. bied erop. Ja, <laughs> dus, ja. uh,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 No more than ten seconds to the start. And the first corner is absolutely critical. Last year it was a crash. you can ZANG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 Maar dat kon mij niks schelen Na drie weken in augustus achter op de motor Dus helemaal doorweegt. Maar het is echt waar De Spaanse costa die verbleekt Bij de magische Ierse kust Daarboven op de kliffen, langs immense riffen, keek ik in de diepte van het stijlste ravijn. Op smalle hopelwegen met witte regen tegen, maar het uitzicht was te mooi met jou op de moten. Om nog bang te zijn, dus een belly boy, een bellentooi.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 alles is zo mistig, toch zijn de eerste nachten, oh zo cool Tussen Barra en Connemara, Tralee en Killarney, voelde ik heel even de rust en de mystiek, de magische muziek. Op een kier, ik pinkte toch een traantje weg. Heel zacht, achter je rug. Ierland tot ziens, ik kom mooi terug. Ierland bij nacht.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 Want, ik, want als ik nu een nummer zou draaien, dan komen we ergens drie minuten voor negen. zijn we, zijn we nog een keer onerne. On dus dat moeten we even voorkomen. Um, uh, dit is wel heel bijzonder. Dit, dit, dit, dit, dit beschrijft wel een beetje het ochtendritueel, heb ik een beetje het idee. Ja, maar ook wel de mens die toch ja. wel heel veel achter de computer zit. En ja, niet, niet ja, meer ja, uh, in ja, verbinding is met het echte leven. Ja, ja, ja dat, dat, dat ook. Want ja, uh, ja nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zie ik ook meteen in de laptopje open of uh, smartphone en nee, pop, pop, pop, swipen en uh, noem maar op. En dan uh, we zijn we niet online, we moeten offline zijn. Ja. Ja, dat is een beetje ook uh, de diepere boodschap van uh, dit uh, verhaal, heb ik een beetje het idee. D idee. Ja. Uh, het lijkt wel of we dan een beetje weer moeten resocialiseren in uh, de, de samenleving.